Freddy van Tijn met het nos journaal Het is opnieuw onrustig in de Amerikaanse stad Ferguson. De avond begon met een vreedzaam protest, maar is toch weer uitgelopen op confrontaties met de politie. Die heeft onder meer traangas afgeschoten op betogers. De demonstranten gooiden met flessen naar de agenten. Een aantal mensen is gearresteerd. Het is onrustig sinds vorige week een zwarte man werd doodgeschoten door de politie. Vorig jaar is een record aantal hulpverleners omgekomen door geweld in oorlogsgebied. 155 in totaal meldt een onderzoekscentrum voor hulporganisaties. De meeste doden vielen in Afghanistan, daar kwamen 81 hulpverleners om. Ook in Syrië, Soedan, Zuid-Soedan en Pakistan zijn veel hulpverleners gedood.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 Bij station Leidse Wallen in Zoetermeer is vannacht een geldautomaat opgeblazen in een overdekte passage van het station. Het zou kunnen dat het complex instort. Een deel van het plafond in de passage is naar beneden gekomen. Er is ook veel schade aan omliggende winkels. De politie is op zoek naar drie daders, dat meldt Omroep West. De Raad van State bekijkt of het mogelijk is om nog voor de intocht van Sinterklaas met een uitspraak te komen over Zwarte Piet. De hoogste bestuursrechter van het land doet normaal zo'n negen maanden over een uitspraak. Burgemeester van der Laan van Amsterdam is bij de Raad in beroep gegaan tegen het oordeel dat de stad vorig jaar onterecht een vergunning heeft afgegeven voor de intocht. Het weer. Er trekken buien over van west naar oost. Er kan ook onweer bij komen. Tussen de buien doorschijnt ook de zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. De komende dagen blijft het wisselvallig. Het zal wel ietsje warmer zijn. Dit was het NOS. Dit is Wijnlands bij de ANUB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file bij knopend Amstel 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A9 Alkma richting Amstelveen bij Patoevedorp 3 kilometer. En de N247 Hoorn richting Amsterdam bij Broek in Waterland 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Met Zandvoort met ze juist de Temptations. Je hoorde ze met Tria Like A Lady. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En digitaal te ontvangen op kanaal 40 hier in Zandvoort. Door met de muziek. Hier is Edgilea Romli en hemel en aarde. Nederland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 Nou, de wedstrijd uh, AZ tegen Ajax is inmiddels uh, gespeeld. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 3. Dus een uh, mooie overwinning voor uh, Ajax uit Amsterdam. Jorgen, Phil Collins en Philip en de Easy Lover. Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier zijn Nico en Vince en Emma Rong. I'm That's just how I feel.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 Philippines. shine.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 Het heeft gewoon een heerlijke plaat, hè? deze van uh, Murray je Jorah Wang Night in Bangkok. Ja, en van Bangkok gaan we zo meteen naar Budapest. Maar eerst het Sierven uh, weerbericht: ja, weerbericht. En het eerst... weerbericht van Lex van der Horror met Maurice Mulder. Ja, we gaan eerst even in Zandvoort blijven voordat we weer naar Boedapest ja, gaan. Zeker okay. We Gaan kijken wat het uh, vandaag doet: het weerbericht. Het weerbericht voor vandaag is veel bewolking met buien.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 Dan gaan we één dag verder kijken, dinsdag? Want dan hoop ik toch wel dat het wat beter wordt. Nou, het is nog steeds wisselend volk dan. En een matige dan tot vrij krachtige westelijke wind. 4 tot 5. Het weer komt niet hoger uit als 17 graden. Maar wil je nou denken van hè, met dit weer, ik ga toch de zee in? Het is prima te doen, want de zeetemperatuur langs de strand is zo rond de 20 graden op het hey, moment. Hé, kijk, dat is best wel lekker. Dat is zeker weten lekker. Maar is het ook lekker voor de luchte duinrace? Dat gaan we zo direct horen. horen we horen straks van de Frank de Veerste Zo rond en nabij kwart voor drie in dit radioprogramma. Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Vier de zandvoort. En daarvoor zorgt Lex het altijd weer. Het weer op uh, meteopagina.nl. Is hier Josh Ezra? Maltenburg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 Do you? Ooh. Ooh, Give me one good reason why I should never make a change. If you take my Snel op de studio in wat de tijd was om. Ja, ja je hoorde de, de single van uh, Tietchen, dat was Dingerdom. We draaiden de, de Nederlandstalige versie uh, daarvan.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 uit Scheveningen, die ieder jaar de stadboot uh, doet. Uh, en ondergetekende, dus ikzelf samen met uh, Norbert van der Kooi. Uh, wij besturen dan het, de, de Jumbo als wedstrijdbegeleidingsboot. En we moeten dan naast het stadschip de boeien uitleggen. Dus een stadboei en een boei om uh, te ronden. alvorens naar Noordwijk te varen. Uh, bij de uh, start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 Ja, ja. Maar goed, ook dat scheelt er een douchebeurt. Ja, maar je, je hebt het weer meegemaakt, Frank, toch? Ja, het, het was een avontuur, hoor. Zeker. Hé, hey, mag je hartelijk danken voor je verslag... van de Eneco-luchten-duinrace van gisteren? Ja, en ik moet ook melden dat alle medewerkers en vrijwilligers... een ontzettend leuk shirtje uh, hebben gekregen. En ik zal daar van de week in het dorp eventjes uh, een, een showtje van geven. Kijk, ik ben benieuwd. <lacht> ik ben heel benieuwd, Frank.